Ja, u luistert nog steeds naar de raadsvergadering op ZFM Zandvoort. Op dit moment is de vergadering geschorst. Vandaar dat deze ook nu niet hoort. Uh, als de raadsvergadering weer verder gaat, gaan wij weer terugschakelen naar de vergaderzaal. Voor nu het volgende nummer. Dans jij met mij, dan dansen wij ons samen blij. Alsof we zweven door de lucht...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 friends are supposed to do all oh, yeah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 Ja, dames en heren, op dit moment is er nog steeds een schorsing voor de raadsvergadering. Deze is nog niet uh, geherstart. Zodra dit wel het geval is, dan komen wij zeker terug. 9. z He's Oh. be right De vergadering um, met excuus voor de vertraging voor iedereen die deze vergadering op dit late uur nog volgt. Um, ik geef um, alvast de mededeling mee dat mevrouw Van der Veld de vergadering verlaten heeft... Um, dat heeft te maken met haar gezondheid. En zij heeft aangegeven dit late uur niet, uh, niet helemaal goed te trekken. Dus zij is uh, enige tijd geleden vertrokken. Um, ik kijk naar de heer Drommel, want die heeft om een schorsing verzocht. Daar stond tien minuten voor. U, het zal u niet onopgemerkt zijn dat dat iets langer geduurd heeft. Um, ik kijk naar de heer Drommel om het woord te nemen. Dank u wel, voorzitter. We hebben het net binnen 10 minuten gered en dat is te danken aan de inzet van alle medewerkers die hierover gesproken hebben. En het is een grondig overleg geweest en voorzitter, we zijn er niet uitgekomen. Er is geen consensus bereikt en de stemverhouding was dusdanig dat wij dus een voorstel doen aan u aan het college om het voorstel wat voor ligt, het agendapunt wat voor ligt, terug te trekken en ter beraadslaging te geven aan de volgende raad. Het dit lijkt ons het allerbeste gezien ook de impact die dit raadvoorstel voor onze samenleving heeft. Gezien ook de sociale en maatschappelijke kwaliteiten en functies die ook rol een, een, een zijn op welke besluiten ook van dit voorstel. Dat het toch nogmaals het allerbeste is voor een ieder, voor ons en voor de mensen thuis en in het bijzonder ook voor de paardrijders, de paarden zelf, de eigenaar, de exploitant, voor een ieder. Nogmaals het verzoek, het voorstel in te trekken. Dank u voorzitter. Ik kijk even naar, ik kijk eerst even rond in de raad. Daar zie ik geen handen omhoog gaan. Dan kijk ik naar de portefeuillehouder, mevrouw Verheij. De heer Van Tichelen. Uh, ja voorzitter, wij zitten hier om besluiten te nemen. En uh, iets terugtrekken wat we zelf niet hebben ingebracht, vind ik een beetje vreemd. Uh, dank u wel. Ik wil u erop wijzen dat u als raad uw eigen agenda bepaalt... en uiteindelijk u als raad dus bepaalt of voorstellen wel of niet uh, behandeld worden... dan wel instemming worden gebracht. Maar ik ga toch even naar de portefeuille houden voor een korte reactie. Uh, dank u wel, voorzitter. Uh, ja, u neemt me wat dat betreft uh, de woorden aan de mond uit de mond. Het is aan u als raad om hier al dan niet uh, over te besluiten. Ik kijk rond. Kan het voorstel om... Um, het voorstel zoals er ligt de bestemmingsplanwijziging door te schuiven naar een volgende raad kan dat op uw instemming rekenen ik zie ja geknik behoudens de fractie van de PVV, Ik geef u het woord, meneer Deen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, met een stemverklaring. Wij uh, zijn daar niet voor. Wij zijn ervoor voor om uh, de besluiten gewoon te nemen die van ons gevraagd worden. Dus voor uitschuiven hoort daar niet bij wat ons betreft. En uh, dat wil ik wel gezegd hebben en ook graag dat daar een melding van wordt genoteerd. Uh, dus als dit gebeurt is dat prima in meerderheid, maar wij worden daar geacht tegen te stemmen. Goed, met inachtneming van de woorden van de heer Deen... ik uh, zie ook een hand opgaan van de heer Hermsen. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik denk dat de heer Deen bedoelt dat hij gewoon een inbreng wilt leveren... maar geen stemverklaring, want dat kan technisch niet als er niet gestemd wordt. Nee, nee er is, daar heeft u gelijk in. Het is geen stemverklaring... maar met inachtneming, zei ik, van wat de heer Deen gezegd heeft... en dat zal ook als zodanig opgenomen worden... kan ik, daarmee voorstellen, uh, mee, kan ik mij daarmee vaststellen dat dit voorstel in ieder geval uh, vooruitgeschoven wordt... Dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van de beraadslagingen op dit onderwerp. En er resten ons nog een paar uh, aanvullende punten. Dat is de ingekomen post. Kunt u zich vinden in de wijze van afdoening. Ik zie mevrouw Koper. Ja, ik heb een vraag, voorzitter. Ik heb... Uh neem bij de commissievergadering bij de Cultuurfonds gevraagd... om de brief van de heer Zonneveld over het Casinofonds te behandelen. En hij staat ter kennisgeving. Ik ga ervan uit dat hij in behandeling is genomen. Klopt dat? Dat klopt. neemt u van mij dan aan is het dat dank is u ons niet ontgaan. Dank dus, u wel. Uh, ja, dank u wel. Uh, dan hebben we daarmee de ingekomen post gehad. Dan komen we bij het verslag van de vorige vergadering. We hebben geen opmerkingen uh, daarop gehad... Um, het was nog kort geleden. Met dank aan de Noortulist stellen wij die ook vast. Dan kom ik tot de conclusie dat na deze avond wij de allerlaatste reguliere vergadering hebben gehad van deze uh, cyclus uh, van deze vier jaar waarin u heeft samengewerkt in, uh, in deze zaal. Um, ik heb aan het begin al gememoreerd. Ik wens u in ieder geval de komende periode een hele goede campagne. Ik wens iedereen een mooie uitslag. En ik hoop u in ieder geval bij de afscheidsraad allen in goede gezondheid te zien. Om dan op een waardige wijze van elkaar afscheid te nemen. In ieder geval van diegenen die definitief weggaan, maar uiteraard ook voor degenen die blijven... die dan uh, ook op gepaste wijze zullen worden uitgeluid... om de volgende dag onder luid gejuich weer binnengehaald te worden. Ik dank u uh, voor iedereen die deze late vergadering thuis gevolgd heeft. Dank u wel voor uw geduld en ik sluit daarmee de vergadering. Ja, dat was de raadsvergadering op ZFM Zandvoort. Ik ga zo afsluiten... En dan zie ik u de volgende keer weer? Is een jongen die trouw belooft, Tot de volgende keer. deze tijd bestaat er nog zoiets als romantiek? Of zijn we echte liefde kwijt? De eerste week in de wolken, ook, nou, zit altijd om me heen. De eerste maan is zo verliefd, en dan is hij weg, of gaat die vreemd? Maar dat is niet altijd hoe het gaat, gaat, gaat. Ik weet dat dit bestaat, staat, staat, want hij is hier laat van mij. Zo kan het dus Hij me ruimte, hij laat me vrij Zo kan het dus Kijk niet naar anderen, zijn aandacht is bij mij Hij ziet mijn waarden, vrienden Zo kan het dus Maakt van mijn kleuren zijn eigen schilderij. De meeste guys willen vrienden zien en vinden aandacht in de stad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 All Oh. Dagen. Ik had die tijd willen bewaren Voor het eerst lijken we allemaal gelijk De vrijheid komt weer langzaam VIP van ZFM. ZFM. Duh!